Gestart. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 11 uur. Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij Maastricht wordt gewerkt aan herstel van de hoogwaterschade in een zijtak van de Maas. Chinook helikopters van Defensie brengen netten met grote keien naar de overlaatdam die door de stroming kapot is gegaan. Stroomopwaarts stort een aannemer stenen voor een tijdelijke nooddam om de stroming te verminderen. De overlaat ging woensdag door de stroming en het hoge water kapot. Daardoor raakte een woonboot los en die ramde een brug. Tienermeisjes en vrouwen melden zich vaker op de eerste hulp... na een suicidepoging of vanwege ernstige zelfverwonding... schrijft de Volkskrant. Veiligheid NL heeft een analyse gemaakt. Vorig jaar waren het 6000 mensen, 9 jaar eerder 4000. Deskundigen spreken in de krant van een trend... De Libanese Hezbollah-beweging zegt 62 raketten te hebben afgevuurd... op een observatiepost van het Israëlische leger. De aanval is volgens Hezbollah een voorlopige reactie op de dood van Saleh al-Arouri. De Hamas-leider werd dinsdag gedood in de Libanese hoofdstad Beirut... bij een droneaanval vrijwel zeker door Israël. Bij de raketbeschieting zou een onbekend aantal mensen gewond zijn geraakt. Israël zegt dat het na aanleiding van de lancering... een terroristische groep in Libanon heeft aangevallen. Een Boeing 737 van Alaska Airlines heeft een noodlanding gemaakt omdat er een gat in de cabine zat. Passagiers vertellen tegen de New York Times dat de wand aan de zijkant van het toestel weg was. Mededelingen over de intercom waren onvoorstaanbaar door het lawaai van de wind. Er waren 177 mensen aan boord. Niemand raakte gewond. Het toestel, een MAX, is een nieuw type van de Boeing 737. Alaska Airlines houdt de toestellen van het type voorlopig aan de grond. Het weer, bewolkt en wat motregen. In het noordoosten wat motsneeuw. Het wordt 1 graad in Groningen tot 6 in Zeeland. Door de stevige noordenwind voelt het kouder aan. Morgen droog en geleidelijk zon. Middagtemperaturen rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Eén file in Noord-Holland en die staat op de A10 Zuid bij Amsterdam. Richting Den Haag, ter de hoogte van Amsterdam Oud-Zuid, is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstok is dicht en de vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij en beleeft het. het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Warmte. Kerst. ZFM. Dit is kerst. Met ZFM. Met men nu. Goedemorgen, Zandvoort. Goedemorgen, Zandvoort. Goedemorgen Zandvoort. If that's what it takes me, baby, to show how much you mean to me. And I Nou, we gaan verder. Roy Dongen zit naast me natuurlijk net... Uh, mede-presentator van uh, Goedemorgen Zandvoort. Maar nou ga ik hem eens even interviewen. Want er is iets heel speciaals, Roy. Ja, dankjewel. Uh, <laughs> heel grappig om uh, nu ineens uh, gesprekspartner te zijn... in plaats ja, van de collega. Ja, Nou ja, dat is toch wel heel erg handig. En uh, Jelma komt er ook even bij zitten. Maar uh, je bent genomineerd voor Persoon van het Jaar. Het is een initiatief uh, vanuit het Dagblad. Dat doen ze elk ja. jaar. En... Uh, ik heb eventjes gekeken uh, tussen welke genomineerden jij allemaal uh, genoemd wordt. Want het is natuurlijk een hele eer dat je als Zandvoorter genomineerd bent. Want ja, uh, we vroegen ons net af: is dat wel vaker gebeurd? Maar volgens mij is, ja. er, is er nog wel eens iemand uit Zandvoort genomineerd? Jazeker, er is nog ja? wel eens iemand Ik ja? weet niet uit nog wie dit was. Ja, maar, okay. ja, ja dat is okay. zeker wel eens gebeurd. Maar um, ja, waar, je, waar je voor genomineerd bent. Uh, dat is voor je prachtige werk wat je doet. Voor eigenlijk de uh, Pride hier in Zandvoort. Uh, je bent ook voorzitter van het COC. En je bent ook nog eens uh, werkzaam op het MBO. Waar je ook uh, je inzet voor de N-Pride. Voor Amsterdam en Flevoland. Ja. Klopt allemaal hè? Ja, klopt allemaal. Ja. Ja. En uh, nou, Eigenlijk en vind ik het gedaan. ook wel even leuk om uh, te noemen waar tussen jij dan staat. Waar de mensen nog meer uit kunnen kiezen. Dat is een advocaat echtpaar. Uh, zij zetten zich in voor... Uh, uh, ja, eigenlijk de mensen die de advocaat misschien niet zo goed kunnen betalen... en dat zij dan toch zich daarvoor inzetten dat de mensen dat ook kunnen gebruiken. De meneer uh, van de reddingsbrigade in Bloemendaal... Uh, die al jaren voorzitter is, de submission. Dus eigenlijk het spaarden netjes houden met suppen. Um, er is iemand die zich inzet voor de strijd tegen de ganzenjacht. En we hadden het er net al over. Het is een heel gevarieerd uh, lijstje ja. waar jij ook tussen staat... Een inloophuis voor eetstoornissen, daar zet zich iemand voor in. Nieuwkomers uit Somalië, op weg helpen hier in Nederland. Uh, er is iemand die een nieuw park in Hillegom heeft aangelegd, het Julianenpark. Uh, er is iemand die um, een vrolijke noot aan je deur hangt, een plank als cadeau. Uh, waar mensen dus heel blij van worden. En uh, een best wel jonge jongen heeft ervoor gezorgd dat iemand gered is uit de Leidse Vaart. Ja, ook nou, wel dapper. Um, wij zijn natuurlijk, Jelmer, wel benieuwd hoe jij het vindt dat jij genomineerd bent. Ja, wanneer heb je het gehoord? Het, ja, wanneer en hoe ging dat? Te horen? Uh, ik kreeg dat uh, begin december uh, vorig jaar uh, te horen. Uh, en toen begonnen ook de, de interviews uh, plaats te vinden. En kwam de fotografen uh, foto's maken en dat soort dingen. Uh, en uh, verschillende gesprekken gehad en mails erover voordat het allemaal... En daarna moet je je mond houden. Dat oh. uh, is best wel lastig eigenlijk. Want het is ook wel leuk. Um, en ook wel spannend. Maar kwamen ze echt aan je deur met een gouden envelop? Nee, nee, nee, nee. Uh, hoe gaat dat? Nee, je krijgt gewoon een, uh, een telefoontje van iemand. Of je even gelegenheid hebt om, uh, om te bellen. En, en toen werd mij verteld dat ik uh, genomineerd werd. Of, uh, of ik genomineerd wilde worden. Want ze vragen wel netjes van. Ja. Uh, heb je er bezwaar tegen om, uh, om genomineerd te worden? Nou, ja. dat had ik natuurlijk niet. Uh, ik ben ontzettend trots. Hè? Niet voor niets pride. Trots uh, Juist. om genomineerd te zijn. En wat ik ook wel gezegd heb, ik vind het ook heel fijn die nominatie... omdat je daarmee de dingen waarvoor je het doet uh, onder de aandacht kan brengen. Want het gaat wel over Roy, dat is heel leuk... We kunnen ook over andere dingen praten. Dat ik lekker kan koken of iets bijvoorbeeld. Maar het gaat over Roy en Pride. Uh, ja. uh, de diversiteit waar in onze samenleving is. En dat die daarbij hoort. En dat we al die mensen gewoon moeten accepteren zoals mensen zijn. Uh, en dat we ja. gewoon op een prettige manier met elkaar omgaan. Ja, want en dat was ook jouw die... slogan in het Harmsdagblad. Ja. Uh, heel mooi artikel trouwens over jou. Uh, Laat mensen gewoon zijn zoals ze zijn. Ja. Nou, dat is prachtig. prachtig. Ja. Alle mensen die, waar ik mee werk. Want ik ben... Leuk overal voorzitter te zijn. Maar dat ben je alleen maar als er ook andere mensen zijn. Mm -hmm. uh, en het samenwerken met al die mensen. Om te zorgen dat je een, een fijne, veilige en verdraagzame samenleving probeert te bouwen. Uh, dat vind ik heel erg leuk. En het is ook een stukje erkenning voor hun dat ik uh, genomineerd ben. Nou mooi hoor. En ja, ja je kan inderdaad stemmen. Uh, nog tot 14 januari. Dat zeg ik je nu alvast als ik het ja. straks even vergeet. Want uh, ik las gisteren dat er al 2500 stemmen zijn binnengekomen. Um, Vast allemaal uit Zandvoort, denk en ik. Allemaal, ja, en uh, Leon uh, zei net nog van... laat alle mensen in Zandvoort maar twee keer op Roy stemmen. Dan komen we er wel. Ja, nou, ik, zou, ik, ik, ik, uh, ik maak me geen illusies uh, nee. over, over het winnen van die stemmen. Het is natuurlijk altijd zo dat... Um, uh, het regenboogpopulatie is maar tussen de 5 en de 8% procent van onze bevolking. Dus als iedereen zou stemmen dan, uh, dan nog zou je het niet zo snel halen. Tenzij heel veel mensen het onverwachts ook heel erg belangrijk vinden om voor deze zaak en voor die verdraagzaamheid te staan. En dat zou wel heel erg mooi zijn daarom als mensen daarvoor stemmen. Ja, want, ja. want we, de, de organisatie van het Haarnass Dagblad, welke reden gaven zij nog meer uh, om jou te nomineren naast deze inzet dus? Nou, dit was eigenlijk de, ja. de, de, de, de reden dat ze zeiden: van nou je bent al zoveel jaar bezig met, uh, uh, met het organiseren van Pride. Hè? De, de achtste editie komt eraan. Um, en je bent nu ook regionaal bezig, omdat je voorzitter van COC Kennemerland uh, geworden bent. Dus dat is ook nu een regionaal gebeuren. Ja. En dat breidt zich uit. Ik ben door de gemeente Haarlem en door de gemeente Haarlem en meer gevraagd om ook daar een Pride uh, op te zetten en te organiseren. Uh, dus zeiden, ja dat is voor ons wel een, een gelegenheid om te zeggen oké okay, dan, dan is het iets meer grensoverstijgend geworden. Hoe is eigenlijk dan de organisatie in Haarlem vergeleken met Zandvoort om zo'n Bride te organiseren? Nou, dat, dat is nog heel erg uh, pril natuurlijk, want uh, onze, de stichting in Haarlem die wordt uh, deze maand opgericht uh, okay. en het is een hele grote stad. Uh, in Haarlem heb je iets van 28 regenboogpartners met de gemeente ja, uh, en dat is nog een heel andere uh, vorm en dimensie natuurlijk dan in Zandvoort waar we gewoon nog bij spreken met een kop koffie aan de tafel bij de wethouder kunnen gaan zitten om, ja. om dingen te bespreken. Want ik, uh, ik las ook iets van ja, een actieve regenboogagenda hè? zonder financiële bijdrage van het Rijk. Uh, ja, is dat dan in, bijvoorbeeld in Haarlem anders? Ja, uh, Haarlem is een regenboogstad. En dat betekent dat uh, de gemeente Haarlem bijvoorbeeld 25.000 euro voor regenboogbeleid uh, ja. uit kan trekken. En dat dan van het Rijk 25.000 euro bovenop krijgt. Zo. Uh, en Zandvoort, en daar ben ik eigenlijk ontzettend trots op. Die heeft ook een regenboogbeleid, een regenboogagenda met een budget van 25.000 euro voor oh, alle goed. vormen van beleid. Uh, maar het is een veel kleinere gemeente. Ja. Dus ja. ik vind dat Zandvoort uh, wat dat betreft. Dat nou. het uh, uh, ontzettend goed doet. En dat beleid gaat aan verschillende dingen. Dat kan naar een project in de bibliotheek gaan. Dat kan naar uh, sociale verbinding gaan. Het kan een voorlichtingsbijeenkomst zijn. Uh, allerlei verschillende dingen vallen, ja. vallen daaronder. Ja. En uh, eigenlijk de, vond ik het wel heel erg mooi hoe jij uh, vertelde in het Haarsdagblad ook. over je tijd in Mongolië. Want dat was nog wel turbulent. Ja, is al een tijd geleden natuurlijk. Maar uh, je zegt net ook, van dat heeft wel ervoor gezorgd dat je daar ook wel iets voor elkaar hebt gekregen. Op dit, uh, op dit gebied. Ja, in, uh, in Mongolië. eigenlijk is het feit dat mensen mij daar, um, nou ja, letterlijk hebben gezegd dat ze mijn keel gingen doorsnijden. Ik zal het maar netjes zeggen voor de radio. Um, dat heeft te maken met, gehad met het feit dat ik daar ging wonen. De cultuur begon te veranderen. Dat denk je. De wet verandert. Dus het was niet meer strafbaar. En allerlei jonge organisaties en mensen die wilden zich organiseren. En daar heb ik ze mee geholpen. Want ik was dan in Nederland ook wel in, in, in, in, betrokken geweest bij Pride Amsterdam. En dus wordt het steeds zichtbaarder. Dus we hebben de eerste Pride in Ulaanbaatar in Mongolië, de hoofdstad, georganiseerd. Wow. Uh, ik heb een project gedaan samen met uh, UNESCO uh, in Mongolië om voorlichting te geven en informatie te kunnen verstrekken. En dat liep de mensen op een gegeven moment uh, tegen het zere been. En met niet verdraagzame mensen die uh, ook heel veel uh, LHBTI's in elkaar sloegen. Het staat ongeveer in de periode oh, cool. van... Uh, ik weet niet of we dat ooit in Nederland zo erg hebben meegemaakt, maar het was heel erg veel geweld. En uiteindelijk zijn mensen dus ook mijn kantoor binnengekomen en gedreigd om mijn uh, keel door te snijden. En dat was een dermate ernstig uh, iets dat de Nederlandse ambassade en de politie in Mongolië... ...hebben gezegd Je kan dit niet, je kan niet meer zomaar rondlopen. Dus ik heb inderdaad twee uh, bodyguards gekregen, acht maanden. Acht maanden twee bodyguards. Ja. Nou ja, en, daardoor, uh, en daarna ben je natuurlijk daar vertrokken. Hoe ben je eigenlijk in Zandvoort terechtgekomen? Dat is het dank aan mijn uh, moeder. Uh, want ik, toen ik uh, naar mijn godie toe ging, woonden we allemaal in Amsterdam. En toen ik terugkwam, woonde mijn moeder in Zandvoort. Uh, en toen dacht ik van nou, uh, uh, ik wil mijn moeder ook wat ouder. Ik heb heel veel in het buitenland gewoond en gewerkt. In totaal dus zes jaar in Bangkok en zes jaar in Ulaanbaatar. En dan zie je, je ouders heel weinig uh, en zij jou. En toen dacht ik van nou, ik ben nu wat ouder, wat rustiger. Ik heb mijn moeder ook moeten beloven dat ik geen buitenlandse <laughs> avonturen meer aanraak. Ik mag okay. niet meer gaan werken in een ander land. Uh, en uh, nou, nu zijn we dan in ieder geval vaak samen. Ja, wat goed, ja. wat goed. Ja, je zegt wat rustiger gaan doen uh, sinds je in Zandvoort woont. Maar het uh, lijkt best wel druk wat je, waar je je allemaal voor inzet. Ook uh, met de gemeenschap. Uh, Natuurlijk die connectie daarmee. Uh, hoe valt het voor jezelf uh, allemaal te combineren? En wat hou je er zelf vooral uit? Daar was ik nog wel benieuwd naar. Is het een bepaalde energie? Waardoor het misschien soms niet voelt als echt werk? Of, uh, ja. ja. Ik haal heel veel energie uit het feit dat uh, heel veel mensen zich op een... Belangeloze manier inzetten uh, voor datgene waar ik het ook voor doe en voor sta. Je hebt het zelf meegemaakt hoe vreselijk het kan zijn als het totaal geen acceptatie is. En dat is heel veel mensen op een enthousiaste manier dat. Uh, dat dat oppakken en daarmee aan de slag gaan. Dat vind ik ontzettend leuk. Uh, en ook dat er jonge mensen, zoals uh, Jelmer. Ja, dat uh, in... ja, is een ingewikkeld gesprek. Maar inderdaad, ik zit ook bij de organisatie van de Pride. Ja, ja en, maar als er heel jong iemand instapt. Uh, en dat vind ik heel erg leuk. Want op een gegeven moment we kunnen natuurlijk niet alles uh, blijven doen als oudere generatie. Er moeten ook jonge mensen zeggen van, hé, hey, ik vind het belangrijk genoeg. Nou ja, ze kunnen van jullie weer leren. Hoe kunnen we dingen aanpakken? Ja, maar je moet nieuwe mensen hebben om, om te zeggen... ik wil ook iets mee helpen Juist. organiseren. Ja. En, ja. En, en als je dan hebt over die... je had net over die verdraagzaamheid... die je dan in Mongolië hebt ervaren. Uh, hoe zie je dat in Nederland uh, zich ontwikkelen? De verdraagzaamheid richting de regenbooggemeenschap. Nou, het grappige is dat... ik denk dat die verdraagzaamheid in Nederland... dat die gelijk is of zelfs toeneemt. Uh, het geluid van de mensen die het niet zijn... Uh, wordt onevenredig sterk in de aandacht gebracht. Als er ergens een regenboogbankje uh, uh, beklad wordt dan krijgen we een vreselijk drama en dan wordt het overal neergezet en dan komt het in een krant en een andere toeters en bellen en dergelijke. Terwijl als er gewoon hier een bankje beklad wordt is dat niet zo. En als een stel jongeren dat in een baldadige bui doen, ik wil niet zeggen dat ik het goed praat, maar denk wel eens dat je moet je soms iets minder uh, aandacht aangeven mm -hmm. uh, of, en het beperken tot wat het is. Mm -hmm. ja. Ja, want dan kan je het ook groot meemaken natuurlijk. Je geeft eigenlijk een onevenredig groot podium aan mensen die er iets... In te, tegen in te brengen hebben. Ja. Ja. Uh, ik moet heel erg bij wijze van spreken mijn best doen... om uh, genomineerd te worden tot persoon van dat jaar. Maar uh, ik, hoef, ik heb mijn best doen... en ik pak een uh, emmer verf en die gooi die over het regenboog... zeberen pad, dan sta ik morgen ook in de krant. En, uh, dus dat is ja. toch wel heel bijzonder... dat dat zo makkelijk is als je ergens negatief over bent. Dat geldt overigens niet alleen in dit verhaal. Hè. Negativiteit geeft heel vaak heel veel aandacht. Mm -hmm. nou ja, en ook een reden om misschien iets wel te doen. Dus als je vaak in het nieuws brengt... dat dat er incidenten plaatsvinden, geeft misschien weer reden om extra in te zetten om dat te voorkomen. Ja. En als het niet in het nieuws komt, dan weet je misschien niet dat het niet gebeurt. Dus het is natuurlijk altijd lastig kiezen of je dat uh, wel of niet brengt. Maar ik snap het wel, inderdaad. Mm -hmm. Die negativiteit kan natuurlijk ook ervoor zorgen een soort uh, uitlok-effect of zo. Van, oh, we gaan het nu juist doen, want dan kom ik in de krant of uh, op het nieuws. Uh, ja. ja. En het aantal geweldsdelicten is niet heel veel hoger. Dus het is ook niet zo dat het per definitie onveilig is. Maar je ervaart en je voelt het onveiliger. Als ik wel eens met iemand hand in hand zou willen lopen... dan denk je eerst niet over na. Maar als je zes keer in de krant gelezen hebt over iets wat er gebeurd is... dan ga je er natuurlijk wel over nadenken. En dan ga je op dat moment al daarmee bezig zijn. En nogmaals, ik vind het goed dat er actie ondernomen wordt tegen alle vormen van... Geweld En vandalisme en dat soort zaken. Uh, maar we mogen ook wel eens koesteren dat we ook heel veel dingen wel bereikt hebben en dat we heel veel kunnen. Ja. Ja. Het, uh, artikel 1 de grondwet is aangepast, de weigerambtenaar uh, voor het homohuwelijk is afgeschaft. Ja, uh, wat dus... was dat voor woord? Een weigerambtenaar. Ja, Nederland was het eerste land met een homohuwelijk. Maar ze besloten wel dat als een ambtenaar uh, principiële bezwaar had... Uh, tegen het homohuwelijk, terwijl het gewoon een, een wettelijke registratie is... Uh, dat hij dan mocht weigeren om dat uit te voeren. Uh, dus ik, dat is een hele ingewikkelde en vreemde constructie, denk ik. Want hoe kan je nou zeggen dat een ambtenaar... met ja. daar ga ik niet over in discussie, dat is het aan een kerk. Maar het uitvoeren van de wet en zeggen... ja, ik wil de wet wel uitvoeren, maar niet voor mensen die van hetzelfde geslacht zijn... Ja. Uh, dat vind ik een beetje absurd. Ik dat zag dat het kan. staan in de krant. Ik denk, hè, een ja. ambtenaar. Maar uh, ik vind wel, laten we positieve draai geven... dat jij hier tussen staat, tussen al die genomineerden... met deze boodschap. Dat, ja, dat is natuurlijk wel heel mooi en positief. Dat uh, in ieder geval de mensen... als ze het hele rijtje bekijken... denken van, hé, hey, wat goed dat Roy daartussen staat. Met ja. ja, zijn boodschap natuurlijk. En waar je voor staat. Want op het mbo... He, waar alle jongeren rondlopen, MBO-college, zit je ook in de N Pride-organisatie. Ja. En uh, dat, dat werkt tweeledig. Dus uh, jongeren mogen, als er een incident is, bijvoorbeeld, of ze voelen zich ergens niet prettig over, dan kunnen ze bij jou komen om erover te hebben. Ja. Toch? Zeker. En, uh, en wat kan je dan, wat, wat, wat betekent het nog meer? Nou, met het m netwerk uh, Kijk, het MBO uh, is een hele uh, brede organisatie, brede mm -hmm. school. Um, de school in ik, waar ik werk in Hoofddorp heeft ongeveer 4.500 studenten. Zo. Uh, van niveau 1 tot en met niveau 4. Uh, en dat zijn allemaal mensen tussen de 15 en pak een beet 25 mm -hmm. jaar oud. En die moeten ook heel veel uh, dingen beginnen. Het is de samenleving, dus daar gebeuren ook dingen over discriminatie, ja. over niet-discriminatie. En met het M-Pride-netwerk zorgen we door een stukje zichtbaarheid. Organiseren met Idaho en met Coming Out Day en met Paarse Vrijdag dingen op school. Ja. Uh, maar we zijn ook heel trots dat het gelukt is om als uh, ROC van Amsterdam... aan te sluiten bij uh, de Universiteit van Amsterdam en de HVA... om mee te varen met, uh, de, met de boot op de Pride. Dus voor de eerste keer heeft uh, een delegatie van studenten van de school... heeft meegevaren tijdens de, de Kennel Pride. Nou, dat zijn mooie momenten. Ook gewoon, daar hebben we ook heel lang moeten voor te vechten. Maar dat er dus in het onderwijs nu gezegd wordt... de raad van bestuur stelt zich erachter. We gaan daarmee aan de slag. Diversiteit en inclusiviteit is een van de strategische doelen van, uh, van, de, van het college. Of, of niet van het college, maar van het hele ROC geworden. Uh, dus ja, dat, dat is een mooi punt dat bereikt is binnen de school... Ja, ik, uh, ik kijk ook even naar de tijd, dus we moeten een beetje richting een afronding komen. Uh, Roy, we zijn natuurlijk ook heel trots dat, uh, dat jij bent genomineerd uh, als team van ZFM, denk ik. Uh, wat zou je tot slot nog willen zeggen over je nominatie? Wat, wat hoop je nog? Nou, eigenlijk ben ik heel erg... Stemmen. Nou ja, stemmen is natuurlijk Echt? ontzettend leuk. Uh, want ik ben ijdel genoeg om het ook heel erg leuk te vinden. Ja. Maar ik ben eigenlijk heel blij met de aandacht die er nu is. Uh, want die aandacht voor mij, zoals ik al zei, is ook een aandacht voor datgene waar ik voor sta. Juist. Uh, en daar ben ik ontzettend blij ja. mee en dankbaar voor. Jij staat gewoon ook voor een heleboel andere mensen... Daar sta je voor gewoon en Ja, dat is zo voel ik dat mooi. in ieder geval. En, uh, maar even voor de praktische orde. 19 januari is de uitslag. Ja, en de mensen kunnen dus tot en met 14 januari nog stemmen. Gewoon even op harmsdagblad.nl kunnen ze kijken naar persoon van het jaar. Ja, ik ben heel benieuwd. <laughs> ik ook. Dank wel. Jullie bedankt. And down the wall of a dream that cannot breathe in its harsh reality.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 You are not machines. You are not cattle. You are men. You, the people, have the power to make this life free and beautiful. To make this life a wonderful adventure. Let us use that power. Let us. Hold Ja, we hoorden Iron Sky van Paola Nutini. Het uh, staat altijd heel hoog genoteerd in de top 2000, maar ik kende het nummer nog niet. En toen uh, uh, luisterde ik uh, afgelopen keer naar de top 2000 op uh, Radio 2. En toevallig dit nummer kwam voor mij. Ik dacht, wat een prachtig nummer eigenlijk. Wel ruim zes minuten, maar vaak zijn de lange nummers uh, heel mooi. Dus uh, hij heeft nog meer mooie muziek. Waarschijnlijk mensen die nu thuis luisteren, oh dat kende ik al lang. Maar hij heeft ook een mooi tussenstukje met een speech, waar ook wel dingen in worden gezegd die ergens op slaan. Dus uh, ja, een mooi nummer van uh, Paolo Nutini dus. Ik vond het op ook een heel mooi nummer. Nummer 66 stond in dit jaar, dus dat is niet zomaar een plek. Maar we gaan nu weer verder. Ik geef het over aan de presentatie. Ja, we gaan nu weer verder. En ik heb begrepen dat... Uh, ja, jij, jij gaat eigenlijk verder, Carina. Ja, we gaan even verder luisteren naar het leuke interview met uh, onze topsurfster, Julia. Dus, en, jij, uh, en je komt met die wedstrijden, ja. Want je hebt er nu uh, een WK, maar je hebt ook, wat je zei, andere wedstrijden en trainingen gedaan. Over, uh, je bent naar Portugal geweest. En uh, nou, ik weet niet waar je allemaal geweest bent, best wel al veel. Um, je komt steeds dezelfde mensen natuurlijk tegen, denk ik. Maar je tegen ja. moet. Zijn, worden dat ook vrienden van je? Bouw je uh, daar ook ja, iets mee ja. op? Ja, je komt ze zo vaak tegen dat je gewoon. Ja, we wordt wel gedwongen om met ze om te gaan en dan ja, dan ontstaan er inderdaad vriendschappen. En jullie bijvoorbeeld ook, wij hadden gewoon alleen naar nou, z'n ventura gekocht, zonder andere mensen erbij. Ja. Alleen, we zitten hier nu zeg maar bijna met, met heel, uh, met bijna iedereen uit surf, top, sport, die zit hier ook. Nou. En ook van, met Team België en zo, die zitten er ook allemaal. Hoe leuk. Ja, maar ja. is ook leuk voor jou, ik bedoel ja. Je bent veel met het sporten bezig, maar je wil ook natuurlijk uh, uh, de andere kant ook nog even uitgaan misschien. Of uh, uh, gezellig met, uh, met de leeftijdgenoten omgaan. Dat, uh, want hoe doe je dat eigenlijk met je school? Um, ja, met school. Um, ja, dat is best wel ingewikkeld. Want voor een WK ze zeiden wel van ja, dat is echt een van de enige keren dat het gaat kunnen. En vanaf volgend jaar kan het helemaal niet meer zijn. Ze. Dus... Uh, we zijn nu aan het zoeken naar een nieuwe school, want ik, zat, ik zit nu op Haagveld. Ja. En dat is wel echt een school en die kijkt meer gewoon naar schoolprestatie en niet naar sportprestatie. Ja. Uh, want je hebt speciale ik, scholen nou, eigenlijk... voor topsporters natuurlijk. Ja precies. Uh, ja. Maar ik ga nu waarschijnlijk naar het Bendel. Ja. En uh, dat is... Ja, die kijkt dan echt meer naar het sport en dan... Ja, dan plannen ze je school meer om je sport heen dan, uh, dan sport om school heen. Zeg ik ja. dat zo goed? Ja. Ja, ja, dat begrijp ik. Ja, dat begrijp ik. Want ja, uh, het is natuurlijk wel, uh, als ik zo uh, voor mijn beurt mag spreken... je droom om natuurlijk heel groot te worden in deze surfsport, ja. toch? Ja. Dus je wilde wel alles voor geven. Want... Ja. Uh, Welke leuke, mooie wedstrijden staan er in het jaar 2024 op de stapel? Weet je dat al? Um, ja, waarschijnlijk het EK, maar um, dat is nog niet helemaal zeker dat ik daar naartoe ga. Maar we ja. dan een grote kans. Mm -hmm. En um, het NK, dus Nederlands kampioenschap, en misschien ook nog het WK, maar dat was dit jaar. Dus... Ja. ja, misschien eind volgend jaar is dan weer het WK. Ja. Oh ja, dat, dat gaat WK. inderdaad steeds om en om. Ja. Wauw, superleuk. Nou, als je het NK doet en je bent in de buurt... stelt wordt in Zandvoort georganiseerd of Scheveningen... dan kom ik wel even kijken. Want uh, <laughs> ik wil het wel een keer in het echt zien, hoe dat gaat. En uh, als ja. je nou... Ik vroeg me ook af, als je nou uh, niet in het water kan zijn... en niet kan trainen omdat er storm is en slecht weer... En je wil, hoe, hoe train je dan zoals de schaatsers zeg maar gaan skieleren in de bergen of uh, fietsen? Hoe hou jij je conditie dan op peil? Uh, nou ja, meestal als het stormt, dan vind uh, het jij het leuk om te surfen in Zandvoort. Oh ja, natuurlijk. Is <laughs> een goede vraag. Maar ja, als er geen golf zijn, dan uh, ja, ik doe natuurlijk ook nog andere sporten. Ik doe Kung Fu. En... Dat is ook best wel intensief. Ja, en, daar ben je uh, ook weer goed in, hè? Kung fu. <laughs> zo. Ja. Maar ja, dat maakt ja. je ook heel sterk. Dus dan kan je ook heel goed sterk staan uh, op die boorden, ja. natuurlijk. Ja. ja, en het is ook best wel met lenigheid en zo. Ja. Dat is ook wel. handig. En uh, voor de rest van de conditie, ik doe ook nog hockey. Zo. Dus, nou. Ja. Goed zeg. Ja. Ja, dus dat doe ik ook nog. En uh, ja, daar krijg je ook wel goede conditie van, denk ik. Nou, daar ren je heel wat af. Inderdaad. En ja. het is ook leuk, dan doe je ook nog een beetje een teamsport. En, ja, dan, dat uh, en dat hockey doe je hier in Zandvoort. Ja, ik zat eerst bij Zandvoort, maar ik zit nu bij Haarlem. Maar... Oh ja, oké. Okay. Ja. Nou, je hebt je, je vleugels overuitgeslagen, hoor ik al. En uh, ja. gaan je ouders eigenlijk altijd mee? Want je bent veertien, ik bedoel, uh, het is zo spannend om naar al die uh, landen te gaan. Gaan ze mee? Ja, of nou, Doe je het vaak het alleen? Als het een wedstrijd is, dan ja. het voor ja, ja, meestal gaan de ouders wel mee. Maar als het voor een trainingstrip met uh, het Nederlands team of met uh, het SDC is, dan gaan de ouders niet mee. Maar ja. als het echt een wedstrijd is, dan willen ze natuurlijk wel kijken. Maar voor een trainingstrip dan ja. Ja, ja, ja en het is ook, ook leuk voor jou. Uit, maar uh, uh, ja, ik denk dat je nu wel zo ook al een beetje gewend aan het raken bent aan, aan dit leven zo. Waar je langzaam zo in komt. Hè? Van uh, trainen in het buitenland, uh, wedstrijden in het buitenland. Uh, ja, ik denk dat je ook wel heel snel gewoon eraan gewend raakt. Hoe dat allemaal gaat. Ja, ja. ja klopt. Dank uh, je wel. Ja, ik, uh, je staat ook heel zelfverzekerd op dat bord. Maar je klinkt ook heel zelfverzekerd. Dus uh, oh. ja, ik vind het heel knap van je. En uh, nou goed, in ieder geval, we hadden het er net nog even over. Van ja, surfen in Zandvoort, gaat dat nog gebeuren? Gaan we je daar nog een keer over die golven zien gaan? En toen noemde jij iets van, rond Oud- en Nieuw was er altijd een wedstrijd. Of, ja. Ja. Uh, vroeger was er wel een nieuwjaarssurf, maar volgens mij na corona uh, is, dat een beetje, ja, is dat niet echt meer teruggekomen volgens mij. Dat is wel jammer, want ik heb er helaas mee aan denken moeten doen. Want ja, daarvoor surf ik nog niet echt. Ja. Het niveau, ja, wat je nu hebt. Nou, wie weet kan dat weer nieuw leven krijgen. Ja, ja, dus met oud en nieuw moeten we weer over een nieuwjaarssurfwedstrijd. Ik hoop ja, dat de mensen het horen. Een gewoon een nieuwjaarssurf. Dat is ja, cool. Nieuwjaarssurf in Zandvoort. Nou, wie weet hoort er iemand die denkt... hé, hey, wacht eens even. Ja, dat moeten we maar weer eens organiseren. En dan... Ja. Hé, eh, ja. hey, maar ik wil je heel erg bedanken... voor dit uh, uitgebreide gesprek. En hoe ziet je dag er vandaag uit... Uh, ja, na het interview zou ik eigenlijk gelijk gaan surfen. Ja, snap ik. <laughs> ja, en dan, uh, daarna stop ik even met surfen en dan ga ik in de middag weer surfen denk ik. Eigenlijk gewoon de hele dag surfen, surfen, surfen. Zo, uh, zo zeg. En uh, zijn de golven goed vandaag? Uh, ja, ja, zeker. Zit je dan aan de noordkant van het eiland? Of maakt dat niet de uit? Ja, ja. Ik LEGO. leggen. Ja, nou super cool. Ik, uh, ik ben blij je gesproken te hebben en uh, nou heel veel succes en ik wens je alvast een heel mooi, uh, mooi jaar. Dankjewel. We gaan, uh, we gaan je volgen. Ja. Oké. Okay. Hele ja. fijne dag hè. Ja. Tot jij snel. Goedjes. Tot snel. Doei. Dag. Like California, yeah. you see them wearing their baggies. Warachi sandals, too. A bushy, bushy blonde here Surfing USA. You'll catch them surfing at them. 6.9. Dit is ZFM. MUZIEK The truth is bulletproof, there's no fool in you. I don't dress the same. Me and who you say I was yesterday. have gone our separate ways. Lift my living fast somewhere in the past Cause that's for chasing cars Turns out open bars lead to broken hearts I'm going way too far I know I used to be crazy I know I used to be fun You say I used to be wild I say I used to be young That's cause I used to be young Take one, pour it out It's not worth crying about the things you can't erase Like tattoos and regrets Words I never met and ones that got away To be young Be crazy, messed up for God? Was it fun? I know I used to be wild. That's 'cause I used to be young. Those wasted nights and all wasted, I remember everyone. I know I used to be crazy. That's 'cause I used to be young. I used to be young. Nou, we gaan eerst even met Christel. Goedemorgen, buenos dias, Goeiemorgen. Christel. Goedemorgen. nou. Wat leuk om je even te spreken vanuit Spanje. We hadden net al Julia Heymans, die uh, vanuit uh, Forteventura te horen was. Dus uh, ZFM gaat zeker wel nogmaals internationaal. Zeker. Internationaal, ja, heel ja, leuk. Want het ja. is natuurlijk per 1 januari best wel uh, uh, nieuws geweest uh, wat betreft uh, Liefheid Zandvoort. Want uh, opeens kwamen natuurlijk de Instagram posts van ja, ik ga stoppen en het wordt overgenomen. Maar uh, wij hebben natuurlijk allemaal heel erg genoten van Liefheid Zandvoort. Um, zou je een beetje kunnen vertellen, een beetje een terugblik kunnen geven hoe het allemaal begonnen is voor jou? Ja, ja. Um, kijk, ik heb uh, in totaal tien jaar in Zandvoort gewoond. En um, ik kwam vanuit Amsterdam uh, in Zandvoort terecht. En ja, de, iedereen zei eigenlijk: wat, wat moet je daar? En uh, wat is daar dan te beleven? En toen kwam ik er eigenlijk achter dat Zandvoort echt superleuk is. En uh, dat er heel veel gebeurde. Alleen ik kon zelf ook niet zo goed de informatie vinden. En toen ben ik, uh, nou, iets van vijf, zes jaar dat ik daar al woonde ben ik uh, liefst uit Zandvoort begonnen, ik liep al toen heel lang met dat idee. Maar toen het bericht uh, kwam dat de Formule 1 naar Zandvoort kwam, toen dacht ik, ja nu moet ik uh, het gaan doen. Want nu uh, straks zijn straks alle ogen op Zandvoort gericht. En uh, dus ik ben ik zo'n 4,5 jaar geleden begonnen. En ja, gewoon gaan schrijven eigenlijk over leuke dingen die er in Zandvoort gebeurden. Ja, het was toen, Nobel Tree was net geopend op het Raadhuisplein. Toen oh, ja. was het eigenlijk op het Raadhuisplein nog niet zo heel veel spannend te gebeuren. Nou, Blue Zone ging vaak nog dicht in de winter. Nou, inmiddels is dat een uh, soort van de local uh, hangout geworden ja, van het dorp. Ja. En als ik ook terugkijk, dan denk ik, jeetje, er is wel echt heel veel veranderd. En dat is natuurlijk ook door de Formule 1 en, en door, door nou ja, de, de heel veel ondernemers die gewoon uh, veel meer zijn gaan investeren in, uh, in Zandvoort. Maar ook uh, nieuwe bewoners. En, uh, maar dus überhaupt het is wel leuk natuurlijk, hè? De hele Instagram-ontwikkeling is natuurlijk in die 4,5 jaar tijd ook enorm veranderd. Ja, dat klopt ook. De Instagram is echt anders geworden. Toen ik daarmee begon, waren heel veel ondernemers daar nog helemaal niet op... en lieten eigenlijk niet goed zien waar ze mee bezig waren... Dus um, ik kon dat eigenlijk op een hele leuke manier, kon ik, uh, kon ik iedereen laten zien van hey, er zijn heel veel leuke strandtenten en uh, uh, leuke plekken, kleine ondernemers, kleine initiatieven. En ik focuste met name op uh, ja, dingen die ik zelf ook gewoon heel leuk uh, vond. Zoals uh, de lokale imker of uh, wilsplukwandelingen mm -hmm. die ik heb georganiseerd. En uh, ja, ik, ik vond het zelf vooral gewoon heel erg leuk en interessant. En dat deelde ik dan uh, ook. En ja, gaandeweg is het Zandvoort ook mijn werk geworden. En dat, dat was ook wel mijn insteek of vanaf het begin. Ik heb zelf ook een marketingachtergrond. En uh, ik wilde eigenlijk een soort Harlem City blog worden voor, uh, voor, van Zandvoort en omgeving. En, uh, en dat is ook gelukt. Nou, dat is zeker gelukt. Ik heb er geld mee verdiend. En uh, er werd betaald voor content. Sommige dingen bleef ik wel ook gratis doen. Maar uh, ja, ik, ik, uh, ik had er gewoon ook opdrachten uit. En daarom was het voor mij nu ook belangrijk dat er een partij het overnam die uh, sowieso ook social media snapt. Um, ...maar ook uh, het commercieel ook uh, verder uh, vormgeeft. Dus, dus niet alleen af en toe een fotootje op Instagram plaatsen... Mm. ...en uh, weet je nou, leuk... ...maar dat er gewoon een, een uh, businessmodel achter zit. En ik heb met heel veel mensen ook gesprekken gehad... Uh, ...mensen die zeiden van ja, ik vind het leuk... Uh, ...het lijkt me hartstikke leuk om te doen... ...maar vaak realiseren zij zich ook niet... ...dat het gewoon best wel veel werk is, ook met Instagram. Ja, dat, dat, dat verandert ook heel vaak... Uh, ja, je moet toch uh, heel veel likes hebben. En je moet actief zijn op het platform. En je kan niet... Uh, als je even een maand niks doet op Instagram... Ja, dan, uh, dan, dan ben je ligt er, het soort ja, van stil. Ja, ja. Ja. ja Dan wordt het niet meer bedenken. Dus je hè? moet actief blijven. Dus het is best... Uh, voor mij ook hoor. We hebben best 4,5 jaar uh, heel veel online gezeten ook. En uh, ook online... Via online kan je ook heel veel uh, vrienden maken. Dat is ook heel leuk. Ik heb heel veel leuke mensen. Ook ontmoet live ook mm -hmm. natuurlijk. Maar ook online. Maar... Uh, en mensen die mij echt heel actief volgen en het nu ook best jammer vinden dat het verdwijnt, maar uh, ja, ik heb zelf een heel goed gevoel bij de nieuwe partijen uh, die het over gaat nemen omdat het uh, ja, het zal anders worden, dat weet ik ook wel maar zij kunnen er ook met de nieuwe naam ook uh, een, nieuwe, een nieuwe draai aan geven, hun eigen draai aan geven zonder ja. dat het steeds uh, mensen gaan zeggen, ja maar liefst het zand voor toe met Kristel, ja dat en dat zal heus ook nu af en toe nog wel gebeuren, maar ja, zij kunnen een beetje wel voortduren op wat ik heb neergezet. Maar wel hun eigen draai er, er aan gaan geven. En ja, want uh, ja, Tom ja. en Elian van uh, ja, de naam Zand Today, waar het dus nu uh, aan overgedragen is. Met een gerust hart door ja. jou. Uh, die zitten hier ja. tegenover ons. Dus uh, ja. Christel, wij ja, gaan nu even het gesprek dan verder nu aan met uh, Tom en Elian van Zand Today. Ja, en, uh, helemaal leuk. En luister... Uh, Luister gerust mee en We wensen je natuurlijk wel heel veel plezier. Ja. En veel nieuwe avonturen toe. Naar het, waar, het warme zuiden waar je naartoe gaat. Ja, ja ze wouden nee, er al een tijdje. Ja. Ja. Ik, ja. ik woon er al, ik zit er eigenlijk al sinds augustus en uh, samen met uh, ja, Team uit Zandvoort kon ik het gewoon nog even door, uh, ja, doorzetten, maar uh, nu uh, is het toch echt het einde gekomen inderdaad. Ja. Maar, uh, maar ik vind het leuk om nog even mee te laten. Goed zo. wat, uh, wat uh, zij te zeggen. Ja. Me. Ja. Nou dankjewel, <laughs> dan gaan we eventjes uh, naar degene die tegenover ons staan. Um, Tom, welkom en Elian, welkom. welkom. Um, kunnen jullie het met de geuren allemaal overnemen? Ik denk het wel. Want Christel heeft het wel heel goed voor elkaar hè? Ja, we hebben er uh, heel lang uh, over nagedacht en we zijn uh, heel lang bezig geweest met uh, ja, het zo goed mogelijk overnemen. Uh, zoveel mogelijk informatie op te doen en uh, ja, eigenlijk om het gewoon vrijwel in een rechte lijn door te zetten. Maar inderdaad wat Christel zegt, iets uh, commerciëler aan te pakken. Ja, hoe gaat dat eruit zien dan? Uh, het blijft nog steeds het mooie Zandvoort uh, wat, uh, wat jullie gewend zijn van Christel. Kijk, dan krijgen wij een lach op ons ja. gezicht. Hè? Uh, uh, ja. Wij zijn <laughs> zelf ook uh, fan van Zandvoort, komen er veel. Uh, mijn moeder die is Zandvoort, dus ik ben hier ook mijn opa en oma altijd geweest. Uh, ja, het enige veranderpunt zal misschien zijn dat we wat meer gaan samenwerken met de lokale zaken. Daar staan we ook een beetje voor. We zijn een gratis media platform uh, die eigenlijk die samenwerking wil aangaan met... Uh, ja, de Zandvoortse bedrijven en de bedrijven die er omheen liggen, zeg maar. Mm -hmm. Zo zijn we ook ja. in Haarlem gestart. Uh, is een onwijs succes geworden. Zijn we nu binnen nou, een maand of acht, negen uh, toch wel uitgegroeid tot een van de grotere van de stad. Um, en ja, eigenlijk willen we Haarlem uh, Zandvoort maken en Zandvoort Haarlem maken, maar dan toch met zijn eigen unieke aspecten erin. Uh, maar vooral ook gefocust op het mooie Zandvoort. Ja. Uh, en niet een uh, ik heb hem een paar keer langs zien komen, een VVV-kantoorstijl. Uh, mm -hmm. yeah. uh, nee, gewoon echt op het mooie. Uh, Zandvoort en niet te commerciële. Ja, de gestart. unieke dingen die er te zien zijn in Zandvoort, te beleven Zandvoort zijn. Ja. Ja. Ja. Maar, en, maar uh, ook, ook mensen van buiten om dat onder de aandacht te brengen, maar dat is natuurlijk Juist. ook wel de kunst. He. Je kunt een heel mooie foto's van Zandvoort maken die wij in Zandvoort allemaal mm -hmm. leuk vinden. Ja. Maar de bedoeling is ook wel dat andere mensen dan ook ontdekken hoe ja. mooi en uh, ja. veelzijdig uh, uh, Zandvoort kan ja, zijn. Ja, zeker weten. We hebben ook een kanaal dat heet Amsterdam Today. Dus ja. we hebben een mooie verbinding van Amsterdam naar Zandvoort met Haarlemans tussen Stop. Uh, Ieder staat los van elkaar, maar het is wel uh, inderdaad de bedoeling dat er een beetje geruleerd wordt tussen mensen van de ene naar de andere stad. Uh, niet per se gericht op toerisme, ook gewoon op de medemens ja, van ja. de inwoner. Um, het hangt met elkaar, je kan het met elkaar laten samenhangen. Ja, hangen. precies. Ja. Uh, en dat is ook een beetje het idee. Een uh, Nederlands Today, is dat dan ook uh, iets dat, wat erbij hoort? Dat hoort ook bij ons, maar het idee daarvoor is een beetje dat een uh, moodboard wordt voor alle uh, andere today's. Uh, dus het doel daarvoor is nog een beetje uh, in mm. de maak. Uh, maar we willen wel een beetje kijken per stad om ja. het toch stadseigen te blijven Juist. houden. Nou ja, bij uh, de Today Family horen, dat is natuurlijk wel ontzettend leuk. Ja? Dat zal, ja, zeker, toch? Ja. ja, dat hoop ik wel. In geval, <laughs> ja. Wij hebben er in ieder geval super veel zin ja. in. En uh, we hebben zeker vertrouwen in dat we het op een goede manier kunnen doorzetten. En het waarin, team van Kristel uh, nemen jullie ook mee? Ja, zeker. Okay. We hebben gewoon een één op één verbinding met Kristel. En ja. ik vind het ook superleuk om er nog uh, deels bij betrokken te blijven. Ja. Nou, dat snap uh, ik. Wij weten natuurlijk ook nog niet alles van Zandvoort. Nee. Dus het is ook heel fijn dat zij die, uh, ja, die connectie voor ons kan leggen. en dat wij eigenlijk gewoon uh, het uit gaan voeren. Ja, ja. ja en bedrijven die. Uh, uh, je zet het is een gratis platform. Maar gratis kan het natuurlijk nog niet helemaal. Dus er moet ergens iets vandaan komen. Ja. Uh, bedrijven kunnen adverteren bij jullie ook? Of, uh, hoe hoe ja, werkt dat? Het is uh, wij, uh, Elian en ik en samen met nog wat anderen die hebben een uh, marketingbureau. Dus wij doen eigenlijk A tot Z marketing. Is dat dat social sparrow waar Knopt, we het dan over hebben? Ja, dat is ons ja. bedrijf. En uh, het idee achter de Today om toch een stukje commercieel te maken... is eigenlijk het netwerkmiddel wat wij kunnen aanleggen met die bedrijven. Uh, dus om heel simpel te zeggen... Uh, we kunnen meer dan alleen social media en we ja. kunnen meer dan alleen promoten van jullie uh, op een professioneel vlak. En daar zijn natuurlijk gewoon uh, ja, kosten voor uh, ja. voorbij gemoeid. Uh, dat is ons, waar we ons geld mee verdienen en dat gaat gewoon goed. Uh, dat is ook de reden waardoor we ook wat ja, we zomaar zeggen, terug kunnen geven wat laagdrempelig of kosteloos is. Zeg maar. ja. Ja, wat goed. Uh, dus dat is de hele fijne communicatie en de combinatie dat we... Uh, door die expertise die we al hebben van de marketingachtergrond. Uh, we zijn fotografen, we zijn adverteerders. Dus we, we en, kunnen jong. Het, en jong. En <laughs> jong. Dus we kunnen het op een hele goede manier uh, invullen, zeg maar. Zie je dan Visit Zandvoort uh, en Zandvoort Marketing als een concurrent? Nee, als een collega, denk ik. Okay, het ja, is een, een samenwerking, nogmaals. We zijn hier niet ja. om uh, alle mensen weg te pikken. Ja. Uh, we zijn hier om elkaar aan te vullen. En, uh, Mooi. Ja. We hebben ook contact met hun, dus het is geen, uh, geen scheef gezicht als we elkaar zien. Nee, dat verandert. niet. Uh, dus we, we komen om samen te werken nogmaals. En nog even iets over het in het Engels posten. Ja. Uh, dat willen jullie? Of uh, kan dat ja, toch zijn, in het uh, Nederlands? We zijn uh, initieel begonnen in het Engels, niet om de toerist, maar ook om de Engelstalige inwoner, in zowel Haarlem als omstreken. Ja. Uh, de expat, zeg maar. Uh, ook de toerist, maar ook met het idee van elke Haarlemmer spreekt ook wel een goed woordje Engels. In Zandvoort hebben we inderdaad wel uh, veel berichten gehad van willen het alsjeblieft in het Nederlands ook nog blijven doen. <laughs> Wij zijn Nederlands, dus we, hebben daar wel, we zijn er hard over aan nadenken. Ja. En ik weet zeker dat daar een goede oplossing voor gaat komen. Nou, je hebt ook beide, hè? Ook nog uh, beide ja, precies. Doen? Dus dus nee. dan, we kunnen het op die manier ook doorzetten. Maar daarnaast is ook heel veel verteld met beeld. Uh, en hoeft ja. daar niet initieel ook uh, heel veel tekst bij te komen om het te begrijpen. Ja. Uh, dus dat is ook een manier om het op een slimme manier op te lossen. Uh, maar we komen wel uh, tegemoet. Ja. Ja. En ik denk dat we ook niet moeten vergeten, want dat blijft natuurlijk ook een belangrijk punt. Dat ook voor de ondernemers en ook voor de mensen in Zandvoort... de toerist van levensbelang is voor onze economie. En Zeker. dat we dus ook wel als gasvrij dorp um, ons moeten kunnen verplaatsen. Het feit dat die mensen ook graag willen weten wat ja. er te doen is. Uh, en dat dan ook moeten kunnen begrijpen. Zeker. Nou, en ik vind het ook heel mooi dat de volgers die er zijn... en dat zijn er nogal wat dat die gewoon nu bij jullie zitten. Ja, We zijn uh, enorm trots. Ja, nou ja, en uh, de mensen kunnen jullie taggen. Dus ja. dan uh, blijven jullie ook op de hoogte van leuke dingen in Zandvoort. Uiteraard. Hè? Supergoed, dankjewel. Ja, en heel Stukker. erg veel succes. Ja, en dat van. vooral. We succes. gaan ook vast nog wel een keer zien. Ja, zeker ja, weten. Zeker weten. Dankjewel. Bedankt. En dan gaan we nu uh, afronden. We hebben weer een uh, hele leuke uitzending gehad. Dat nou, was heel was gevarieerd. De eerste keer dat we samen gepresenteerd nou, hebben. Nou, was... ik vond het uh, goed gaan eigenlijk toch wel. Ik vond het heel gezellig. Ik vond het ook wel een beetje spannend, maar... Ja. Uh, ging goed. goed en... Ja. Dan gaan we Hans Botman bedanken voor de redactie. Jan Bekoper voor de techniek en de muziek. En die gaat volgens mij afsluiten met de twiggerfinger I Follow Rivers. My only, be the water where I'm waiting. You're my river running high, running. runner. He's no rap, oh. I'm the doctor waiting for you. You my river running high. Run deep From my day radiostation dat bij dat jou past. Is jouw past. Met muziek kies het nieuws uit de regio. Jouw keuze. Jouw keuze. ZFM. ZFM wenst u allemaal fijne dagen en een voorzien.